1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De bouwbedrijven die betrokken waren bij het hijskraanongeluk in Alphen aan de Rijn... zijn geschrokken van de harde conclusies van de onderzoeksraad voor veiligheid. Volgens de raad zagen de bedrijven het op zijn plek hijzen van een brugdeel... als een routine klus en hield niemand rekening met de risico's voor de buurt. De kranen en de brug kwamen op huizen en winkels terecht. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. Minister Schippers dreigt met een wettelijk verbod op zwijgcontracten in de zorg. Ze geeft de zorgbestuurders tot het eind van het jaar de kans om zelf maatregelen te nemen. In zwijgcontracten wordt vaak afgesproken dat er bij de inspectie geen melding wordt gemaakt van een medische misser in ruil voor geld. In de zorgsector ligt het ziekteverzuim steeds hoger vergeleken met andere bedrijfstakken. In de eerste drie maanden van het jaar was het ziekteverzuim in de zorg bijna 6%. Procent. Het Nederlandse gemiddelde is iets meer dan 4 Volgens het CBS melden vooral werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen zich vaak ziek. Op het vliegveld van Eindhoven zijn een man van 51 uit Etteleur en zijn vrouw van 34 opgepakt. Het stel wordt verdacht van witwassen. Volgens Omroep Brabant is de man een belangrijk lid van motorclub Satudara... Bij een huiszoeking heeft de politie nieuwe mobiele telefoons, tientallen ecstasypillen, een paar duizend euro cash en twee dure auto's gevonden en in beslag genomen. De commissaris van de Koning in Overijssel heeft aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie over de herbenoeming van de burgemeester van Twenterand. Volgens haar heeft het regionale weekblad De Roskam vertrouwelijke informatie gepubliceerd. In 2010 wist Roskamp ook al voortijdig te melden wie de nieuwe burgemeester van Twenterand zou worden. Toen lukte het niet om het lek te achterhalen. Het weer op veel plekken bewolkt met hier en daar een bui. Vanmiddag wordt het langzaam droger en breekt de zon door bij een graad of 19. Vanavond weer meer bewolking en regen. Morgen ook eerst regen, maar smiddags wordt het droger bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Uiteindelijk is het allemaal niks. Geef mij een van je. Spaatje. Je mag niet meer drinken, Max. En dan maar spaarwater. Dat je gossamerlief hebt en als zoveel van me komen... dat je in het laffe zweet van druipstengrotten gaat zaten. <lacht> spaarwater. Hé, nee, Max. Je mag niet meer drinken. Je mag niet meer roken en niet meer werken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 je gaat je huisje opknappen, je keukentje witten. Ook heel kalm, Ik ben er geloof ik zeven keer met de kwast overheen geweest. De kalk zit er drie vingers dik op. Beetje artistieke jongen kennen zo een verzetsmonumenten uithakken. Nou, dan een beetje buiten lopen, want dat zeggen ze ook als materie. Gaat lekker het bos in je hebt er nou de tijd voor. Daar word je één met de natuur en daar word je rustig van.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 We je huis, je vrouw een beetje helpen in de keuken. Ook heel kalmer man. Kapitein is één voor één opzetten. Het <lacht> is toch allemaal niks. Meer. Uiteindelijk is het allemaal niks. Meer. Want thuis heb ik ook mijn zorgen. Mijn zoon, die jongen van mijn zoonkop met hersens. haven afgelopen, beurs gekregen, is gaan studeren. Heb alle kansen gehad die ik niet heb gehad. En nu is hij weer thuis om zijn eigen te ontdekken. <lacht> Zit de hele dag op zijn kamer, Max. En van die afgesleten sandalen en zo'n onbespoten brilletje. Zit hij z'n aardigheid te ontdekken? Frans, kom je eten? Nee, aan nou niet. Ik ben mij aan het ontdekken. Ik zeg laatst, ik zou er maar mee uitschrijven. Maar stel dat je je aardigheid ontdekt en dat je tegenvalt. En dan hebt hij het alles maar over verkocht van de studieduur. En daar wacht hij dan op. Wat is dat, Max? Kochten ze de hele, wat krijgen we dan?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 kocht studeren, dat is spreiding van gebrek aan kennis. Ja, ik vind maar eens over na. Nee, met mijn vrouw heb ik het ook zo moeilijk, joh. Die heeft zich aangesloten bij de vrouwenbeweging. Ze wil wel van zichzelf. Ja, begrijp het ook best, hoor. Ik loop dat mensen de hele tijd voor de voeten, dat is ze niet gewend. Daar was ze knettergek van. En ze zegt, Arie, ik wil wel van mezelf. Nou, dat is dan de vrouwenbeweging geworden.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 De Damn Changes. En daarvoor een stukje van een leuke conferentie van Paul Vervliet. Ik dat doe ik uh, nou ja, gisteravond weer vol, vol bewondering naar hem heb zitten kijken. De man is uh, intussen uh, bijna 81. Dat is niet te geloven. En uh, vorig, uh, vorig jaar kwam hij toch nog weer met een, met een one-man show. Die werd gisteravond uitgezonden op televisie. En het is, het is gewoon geweldig. Ja, dat die man dat nog kan. Als je 80 bent, als ik zo 80 word, nou, dan vind ik het fantastisch. En bijna 81, 10 september wordt hij 81. En dan doet hij dat toch zo nog maar eventjes. Hij zet gewoon toch nog een avondvullende one-man show. Met een geweldig typetje, meneer van Tetelo erin. Echt geweldig. Om, uh, om dat weer eens even te zien. Paul van Vliet En vandaar deze leuke conference. Een stukje ervan van Arie. Jawel, daar ging het om. Zo lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, en, uh, nou, het, het, is weer, het is weer aqua, dames en heren. We hebben weer een fantastische actie uh, vandaag. En uh, ik geef het woord aan Ingrid. Dankjewel, Ruud. Bij ons in de studio. Kartika Moerkerk van Tokom Bintang. Welkom. Dankjewel. Wanneer heb jij uh, Toko Bintank overgenomen van Rob? Ja, officieel begin uh, april ja, dit jaar. Ja? Heb ik heb uh, het ook overgenomen. Uh, het is me opgevallen dat je nog steeds hetzelfde interieur hebt. Ja, ja. Heb je daar uh, bewust voor gekozen? Ja, voorlopig wel. Dus uh, we zijn nog zoeken naar de, de formule. Uh, dus uh, wij wachten ook input van uh, de oude klanten misschien wat verder uh, in de toekomst. En, dan, kunnen, maar voorlopig houdt uh, ja. het gewoon even zo, ja. Ik heb wel gezien dat jullie een nieuwe menukaart hadden. Ja, klopt. En ik ja. zag er ook speerrips op staan. Ja, ja. Waarom speerifs. Ja, dat is, dat is eigenlijk dus, uh, uh, de specialiteit van uh, Toko Bintang. Dit is ja. eigenlijk, ja. Uh, het is, hoort niet bij Indonesische keuken natuurlijk, nee. maar toch, uh, ja. Ja, het is. Ja, ik, ik weet niet, maar ik, ik vind toch, uh, ik wil gewoon toch blijven verkopen. Want toch, ja, voor wat, dat speel ik nog blij. Ja. Er is wel ja. veel vraag naar. Ja, ja nog steeds. Okay. Ja. Welke ja. andere menus verkoop je? Uh, kijk, bijvoorbeeld de nasi koening. Die heb ik vorig niet. Dus, uh, en uh, bijvoorbeeld Mihoen of zo. Ja. Dan, uh, ik zie nog, ik, ik, uh, ik kijk nog even, want ik wil toch iets meer keuze voor, voor, voor menus. Ja. Ja, ja, dus kom wel. Waar ligt de gemiddelde prijsklasse? Uh, gemiddelde prijsklasse voor de complete maaltijd, ja. dus tussen 9 tot 11. Uh, en dan eren. heb je twee soorten groenten? Ja, twee soorten meer? groenten, twee uh, soorten vlees en een, een basis- uh, en een saté-eider Maar we hebben ook uh, op dit moment uh, zeg maar uh, een kleine menu. dus ja. het is voor 6 euro. Dat heb je ook gewoon voor een kleine eter, is er dus meer dan genoeg. Dat krijg je in één basis uh, gerechten, uh, Groenten en ei en plus Oké, okay, lekker. Ja, ja. Hoeveel personen kunnen er bij jullie eten? Uh, hoeveel personen? Uh, ja, twaalf. Ja? Uh, en een buiten kan nog wel vier mensen Oh, nog buiten zitten. kan ook. Ja. Okay. Ja, ja, ja. ja. Bezorgen jullie ook? Ja, dus bezorgen in, in Zarenvoort. Ja, reken je daar ook kosten voor? Uh, vanaf 22 Via thuisbezorgen uh, extra kosten. Maar ja. als u jullie bel gewoon uh, direct naar de toko, dit is uh, kosten. Oké. Okay. Ja. Uh, jullie regelen ook catering? Ja. Klopt, is daar ja. nog een maximum aantal personen aan verbonden? Uh, maximum, ja. Uh, we hebben ooit bij Keilen voor 2000 personen. Dus ja, dat, wow. dat, ja, ja, dan kunnen wij vanaf 15 personen een catering ja. bezorgen. En heb je dan vaste menus wat je maakt? Nee, of? Uh, voor een catering, je mag gewoon zelf verkiezen. Ook uh, bijvoorbeeld. Maar nu die wij niet hebben, kunt u ook gewoon vragen. Ja, ja, ja maakt ja. alles... Uh... Ook, ja, ook, ook qua prijs, wij, gewoon, welke budget dan ook kunnen wij nog mooier van maken. Heb je ook ja. een kokendienst? Nee, nee, op dit moment doe ik zelf. Uh, Mooi! Ja, ja, ja, Dus dat ja. zijn dan heel veel uren die je maakt? Ja, inderdaad, ja. ja. Dus uh, vroeg in de ochtend. Hard werken? Ja ja. ja, ja, ja. Maar ja, ik kan er mij zin in, ja. Als mensen catering willen regelen via jullie, ja. hoe lang van tevoren moeten ze dan bestellen? Uh, liever een week van tevoren, maar ik kan nog bijvoorbeeld voor kleine catering dan twee dagen van tevoren kan ik er wel maken. Okay. Heb ja. je ook een website? Op dit moment we zijn we bezig, maar, uh, in gewerkt, maar websites bestaan al. Alleen, uh, dus ja, we zijn af en toe gewoon offline, omdat wij uh, nog steeds bezig Maar we hebben wel Facebook-pagina. Okay. Wat zijn jullie openingstijden? Uh, 1 uur tot 9 uur zelf. Iedere uh, dag? Nee, maandag zijn wij gesloten. Oké. Okay. Kunnen ze ook online bestellen? Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja thuis, via thuis ja. Ja, ja, ja. En wat is ja. je telefoonnummer? Uh, onze toko? Ja? Uh, 023-57-12-800. Nog een keertje? 023 57 12 Oké, okay. dankjewel. Ruud, heb jij nog vragen? Nee. Nee, nee. <laughs> Je hebt alles al gevraagd. Ja, mooi. Oh, ja. Toch? Ja, ja. We gaan een plaatje draaien. Ja, prima. En uh, dan gaan we daarna naar de prijswinnaar bekendmaken. Dat is goed. Ja, leuk. Ja. Never been this blue. We never knew. Of a heartache, but then again, I never lost a love before. Somewhere down the road, maybe all those years will find some. Need just can't think about them now Or live them out anymore Never lasted so long, no Through so much or through so many I just can't believe I could throw it all away Sometimes late at night When there's nothing here except my piano I'd almost give my hands to make you see my way Cummings samen met uh, Howard Steele. Ja, dan heb je weer zo'n plaat waar ik dan uh, nog nooit van gehoord had. Maar die dan weer in zo'n lijstje staat wat je dan elke week krijgt van, uh, van Spotify. En ja, dan vind je het mooi. En dan ga je het draaien. Zo was het. Burton Cummings dus samen met Howard Steele. En het nummer dat heette Stand Pol. Nou, sta stevig. Want het moment zo is lekker, daar. Lekker, lekker, Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, en vandaag is dat een rijstafel, dames en heren, bij Tokel Bintang. En uh, dat moet niet anders dan vreselijk lekker zijn. Ja. Ja, maar we wachten even op het prijsmuziekje, hè. Met, uh, het prijsmuziekje. En dan gaan we nu de, de prijswinnaar extra trekken. Ja. Of winnaar. Een reistaal voor twee personen. Oeh! Ik ben blij dat ja. ik dit programma niet meer presenteer. Ik Dat mag ik ook mee doen. Ja. ja. Kan je vergeten hoor. Oh, waarom? Jij werkt bij CFM. en oh. alle medewerkers zijn uitgesloten van deelname. Oh, dan neem ik op slag. Ja. neem ik op slag. Jammer hè. De winnaar is. De Annette Westerburger. Van harte gefeliciteerd, Annette. Alweer? heer? Uh, is dat wel weer? Ik weet niet hoor. Ja hoor, die was een keer wel ja? gewoon een voortkwam. Ah, wel lang geleden. Nee hoor, nog niet zo gek lang nog niet? geleden. Ah. Je moet die, er gelukkig met oh, in het leven. maar net, oh, net als je niemand met je mee wil, uh, bel mij maar hoor. Gefeliciteerd <laughs> met de prijs, net. En bedankt voor je komst in de studio. Graag gedaan. Fantastisch. Togo Pintang, daar gaat het om. En uh, een rijstafel voor twee personen. Ja. Als je er over bintang hebt hè? Tja. Als je er over bintang hebt. Nee. Are on the LMN? Yes, dan moet je ze ook even draaien natuurlijk. De Round the Bitdogs. On the LNN Loading town with a lot of men. With some blue to the switch crowd. More out new just the witch you was with. Bintang, ja, dan heb je het natuurlijk ook over de Bintangs. Ja, dat heeft niks met elkaar te maken, maar wel even lekker. Onze Beverwijkse trots en eigenlijk de oudste uh, rockband van rock'n'roll band van Nederland, hè? de Bintangs. Uh, weliswaar in verschillende bezettingen, maar ze zijn de oudste nog spelende rock'n'roll band van Nederland. Of rockband eigenlijk. Uh, en Frank, Frank Rijenveld. Is uh, altijd uh, lid geweest van die band. En uh, dat is al sinds 1961 jongens. Moet je eens nagaan. Dat, uh, dat is al 55 jaar. Ongelooflijk dat ze dat volhouden. He? Nou, oké. Okay, um, de Bintang's dus. En Riding on the LNN. Ride like the wind. Zeg dit nog verkeerd ook People get ready People get ready There's a train coming Don't need no baggage You just get on board All you need is faith To hear the diesel humming Don't need no ticket. Just thank the Lord. So, people get ready for the train to Jordan. Picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Unlock the doors, unbar them. It's wrong for all, you know, we loved the most A hopeless sinner, who would hurt all mankind just to get his own. Pity the man whose chances grow thinner, there's no hiding place from the kingdom stone. Just groepje. En het is een beetje een gospel natuurlijk. Maar ja, dat mag best ook wel eens. Want het is best mooie muziek. Ook al of je het nou mee eens bent of niet. People, get ready! En de uh, Blues Band. En um, uh, daarvoor de Bintanks. Met, uh, met uh, Ryan on the LN. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol. De gemeenten Haarlemmerlieden en Spaanwouden gaan fuseren met Haarlemmermeer. Bij wel een voltallig gemeenteraad... <coughs> verkiest de poldergemeente als fusiepartner boven Amsterdam en Velsen. Zo bleek gisteravond tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Zoete Inval. De keuze voor Haarlemmermeer is op 1D66-stem na unaniem. Na het uitonderhandelen over een fusieovereenkomst en na goedkeuring van provincie en Tweede Kamer zal de fusie op 1 januari 2019 een feit zijn. Vandaag is de opening van de nieuwe Albert Heijn in Zandvoort. De nieuwe vestiging bevindt zich in het Louis Davidskaree. De winkel was gedurende vier weken gesloten. De opening begint om 11 uur en de winkel is open tot 9 uur vanavond. Afgelopen week werden er drie vernielingen gepleegd bij de koningin Emma School aan het Roerdomplein in Haarlem. Zogenaamde straathyena's hebben deze vernielingen gepleegd... en hiervan filmpjes gemaakt en deze op internet geplaatst. De identiteit van de drie jongeren van 12 en 13 jaar oud is bekend. Ze zullen gestraft worden voor hun gedrag en de vernielingen moeten worden vergoed. Ook start de politie een onderzoek naar de beheerder van de internetsite... waarop de filmpjes worden geplaatst. Het fenomeen straathyena's is volgens de politie Haarlem in heel Nederland een begrip. Dan gaan we naar de agenda, Ruud. Op vrijdag 1 juli kunnen tabletgebruikers tussen 10 en 12 uur... het Zomertabletcafé in de Zandvoortse Bibliotheek... aan de louis, louis -David sorry 1 uitleg krijgen... om het maximale uit hun tablet te halen. Tijdens het Zomertabletcafé zijn mediacoaches aanwezig... om handige tips en trucs te leren en te geven. Verder heeft de bibliotheek Zandvoort als doel... dat de andere deelnemers van het Zomertabletcafé... hun ervaringen delen met andere gebruikers... De deelnemers krijgen ook uitleg hoe je een e-book kunt lezen met de bibliotheekpas. Verder zullen de mediacoaches uitleg geven over de werking ervan, hoe je een account kunt aanmaken en hoe de leesapp werkt. Vrijdag 1 juli van 4 tot 10 uur s avonds wordt de Zandvoortse toeristenmarkt gehouden aan het Gasthuisplein. Dit evenement herhaalt zich iedere vrijdag in de maand juli. Het is een sfeervolle avondmarkt met algemene handelswaren waar je lekker kunt snuffelen en genieten van onze badplaats. Zaterdag 2 juli van 7 tot middernacht is er het Italia aan Zandvoort muziekfestival. Op het Raadhuisplein treden er een tweetal topbands op. De Not Band, dit is een vijfman Sixies coverband uit Zaandam. En de alombekende een XL Band. En zij zijn bekend van de After Beatles, Dance Classic en Rock'n'Roll covers. Maar ook hits van de laatste jaren komen voorbij. Op zondag 3 juli is het Italia aan Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een fantastische auto- en lifestyle-event voor het hele gezin te bieden. Een uitgebreid programma met auto's en mentoren wordt daarbij afgewisseld met ontspanning en entertainment op de paddocks. Een kaartje kost 12,50 euro per persoon en het spektakel begint om 9 uur en eindigt om 6 uur avonds. Tot zover nieuws en agenda uit Regen. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanochtend was er kans op een bui, maar vanmiddag blijft het droog en zien we geregeld de zon. Er waait een krachtige zuidwestenwind en de temperatuur loopt op tot een graad of 18. De komende nacht gaat het regenen en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het bewolkt en regent het. In de loop van de middag wordt het droger met geleidelijk enkele opklaringen. Er waait een krachtige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 18. Dit was het weerbericht. Dat was het nietje weer. van de zand. Without you Just as lonely As the shepherd Without sheep And when is nu een uh, van deze gasten speciaal aangevraagd door Ingrid. Uh, waarom eigenlijk? Ah, uh, lekker nummer. Vond je het lekker nummer? Ja, lekker nummer. Ja, ja. Ik ben fan van de Golden Earring. Dat is dat wel dan? gemerkt, uh, denk ik, in de loop van de tijd. Ja, ja. Ja, ja dat heb ik wel gemerkt. Ja, dat klopt. Nee, Wij is lekkere muziek maken. Was je, was je ook bij het jubileumconcert concert? Of, uh, nee. Je, nou, nee. ben je niet geweest? Nee. Uh, je, uh, nou, dat is prachtig. Golden Earring dus, En she flies on strange wings. Een uh, lekker lang nummer ook van de gasten. En uh, gewoon... Lekker, lekker! Ja, zo is dat. Ja, oh, nog een klein stukje. Nou, het houdt niet op, zou Marie zeggen. We gaan verder met. Uh, Christopher Cross. Ride like the wind. Ik ken hem natuurlijk ook van de nummer Sailing. Maar het is ook een ander prachtig liedje van diezelfde plaat. En nummer heet Ride Like The Wind. Jawel. Nou, dan gaan we nu naar de nieuwe van Alvaro Soler. Dat is een vaste Spaanse muziek, hè. Alvaro Roser. Lo, hè? Wat zeg je nou? Oh ja, Soler. Moet je wel goed zeggen, natuurlijk. Het heet Sofia. Sofia! Swing Ah, nou, de zomer nog. Zomer liedjes zijn leuk, maar waar eh, blijft die zomer? Ik zie niet hoor. Nee, ik ook niet. Dat, dat is het probleem. Ik zie die zomer niet. wel Weleens zomer niet maar, niet, maar niet de zomer. Nou ja. I can't even have, we hebben ook geen antwoord. Denk ik. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. And easy. Ja. Yeah. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing. Nice. And easy. We always do it nice. Rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. It's where we do proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job and the city. Working. Weet het, ik heb het u volgens mij vorige week verteld. Een liedje dat gaat over een oude riverboot die op de Mississippi heen en weer. Zo'n radarboot, weet je wel. Zo'n zo boot met zo'n heel groot rad erachter. En uh, daar ging het om. Ja, Proud Mary dus. Niet de originele versie, wat veel mensen denken. Want de, die is natuurlijk van Creedence Clearwater Revival. Maar dit was de prachtige cover van Ike en Tina Turner. En het enige wat ze leuk samen konden doen was zingen. Voor de rest uh, was het niet zo'n fijne man, die meneer Turner. Nee, of die was een keer in de bak gezeten. En uh, hij uh, mishandelde zijn vrouw, geloof ik ook nog. Tina dus. hij was niet zo'n prettige man. Maar goed, hij leeft niet meer, dus wat dat betreft van de dood en niet stond. Ike en Tina Turner, woehoe! Het alweer op, Ingrid? Ja. Wij gaan afscheid nemen, meisje. Het is ja. niet over. Ja, volgende week zou je het met Room moeten doen. Ja. Ja. Nou, het zal wel lukken, denk ik. Dat gaat lukken. Ja, denk ik. Goed, ik neem afscheid van u. Ik ben er straks weer natuurlijk na tweeën met de Vinyljaren. Met vandaag de concert voor Bangladesh in zijn geheel. Dus, nou, niet helemaal. Dat Nee, dat, nee niet helemaal in zijn geheel. Nee, niet helemaal. Maar daarover straks meer. Dus ik zou zeggen, Ingrid, bedankt voor de fijne... Ja. Samenwerking en heel veel succes. Geniet van je vakantie, Gaat het Oké. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.